Liselotte Thomassen met het NOS Journaal. Een man die vrijdag gewond raakte bij het muziekfestival in de Amerikaanse stad Houston... heeft een rechtszaak aangespannen. Tijdens het optreden van de rapper Travis Scott kwamen acht mensen in het gedrang om het leven. Dertien gewonden liggen nog in het ziekenhuis. De man die een zaak aanspant stelt de organisatoren aansprakelijk voor de schade. Zijn advocaat zegt dat de ramp het resultaat van het verlangen was om winst te maken. De rapper legde zijn optreden meerdere malen stil, maar maakte het wel af. Hij zegt dat hij de ernst van de situatie niet doorhad. Inmiddels zijn zeven van de acht slachtoffers van het drama geïdentificeerd. Het zijn tieners en twintigers. De jongste was veertien jaar luchtvaartmaatschappij KLM heeft een hogere schuld bij de Nederlandse overheid dan tot nu toe bekend. Naast de 3,4 miljard euro aan leningen en garanties om door de coronacrisis heen te komen... heeft het bedrijf ook voor ruim 1,3 miljard euro uitstel van belastingen gekregen, meldt NRC op basis van eigen onderzoek. Daarmee komt het totale steunpakket voor de KLM-groep op bijna 6,5 miljard euro... Dat is het hoogste bedrag dat een bedrijf aan coronasteun kreeg. In een buitenwijk van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast... hebben vier gemaskerde mannen een bus gekaapt en in brand gestoken. De buschauffeur en een klein aantal passagiers konden veilig uitstappen. Het motief van de dalers is niet duidelijk. Vorige week werd ook al een bus gekaapt en in brand gestoken... door twee gemaskerde mannen niet ver van Belfast... Dat incident werd in lokale media gelinkt aan spanningen die zijn ontstaan na de brexit. Er is nog altijd oneenigheid over de afspraken die de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben gemaakt rond Noord-Ierland. Het weer vannacht lokaal kans op een misbank. temperatuur daalt naar 4 tot 9 graden. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. En vooral in het noorden is er kans op een bui. Het wordt een graad of 12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 Take us all Gotta know what we're demanding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 ja. Un chacalac, un chacalac, chacalac, Quiero que me agarres con las patas, como, como, mudo de por como, como, como garrapata pata. chacalac, pum chacalaco oh, yes. Otra vez, otra vez La cabeza y los pies Se mueren con mi pum, chacalaca pum chacalaca Yes Otra vez, otra vez Chocolata, bom chocolate. Oish. chocolate. Hey, em Con esa miradita que no mata nada. Lo que tengo, lo que tengo. Oh, yes. otra vez otra vez, la cabeza y los pies mueven pum sa saca pum sacaraca yes. otra vez otra vez. Make love until the morning comes Gonna Saturday have myself some Saturday fun, fun, Saturday fun, fun